...zonnig, vanmiddag meer bewolking en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 graden op de Wadden en 25 in het zuiden. De komende dagen op de meeste plaatsen droog, maar met gemiddeld 16 graden wel koeler. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. He, wat fietsen moet je. Fietsen? Fietsen, ja om die generator aan de gang te houden, hè. <laughs> ja, nou, als... wie, uh, wie zeker niet... Wij gaan... zijn CO2 neutraal, hè, de CFM. Hè. Alles Zou doen we denken? met fietsgenerators. Nou, volgens om... mij, uh, de mensen die hier naar het toilet gaan, die zijn niet CO2 neutraal, <laughs> Dat moet Willem, wel... hoe is het uh, bij het uh, circuit eigenlijk, uh, Willem? Je, zijn ze daar CO2 neutraal? <laughs> ja, zonder meer. We doen er alles aan om het uh, zo schoon mogelijk te houden hier op het circuit aan uh, brandstof. <laughs> Oké. Okay. Hé hey willen we gaan even terug naar die uh, Swift Cup natuurlijk. We zagen echt een, een spectaculaire actie. Maar daar zal je vast uh, over vertellen over dat auto hier die op twee wielen door de tas op ging. Maar hoe ging de start... Uh... Nou, de start verliep uh, uh, uitermate uh, rustig. Er uh, waren weinig tot uh, geen incidenten. Het was de man op nummer 1, Niels Langeveld, die weg was. Met in zijn kielzog uh, Dennis van der Laar. En dat uh, hield hij uh, ronde lang vol. Op een gegeven moment was het zelfs zo dat uh, we toch uh, Dennis van der Laar ook nog heel even aan de leiding hebben gehad. Dat lichtraad uh, was voor het oog misschien niet eens uh, waarneembaar. Op het rechte eind uh, zette hij hem naast de auto van uh, Niels Langeveld aan de buitenkant. En hij was op dennis was hij net <coughs> voor, maar in de Tarzan was het toch alweer uh, een lange veld voor hem. Hij hield wel in dat uh, Dennis zat helemaal aan de buitenkant in die uh, Tarzan box. Dat de man op nummer drie en dat was uh, Peter Scheurs. Ik dacht van, hé, hey, dan ga ik aan de binnenkant erdoor. Maar daar was wel ruimte, maar net niet genoeg. Hij kwam toch op de curbs. En ja, dat autootje dat ging uh, flink de hoogte in, op twee wielen. Het zat net uh, tegen het omslagpunt aan. Ja, jongens. En het, en het viel weer terug op zijn wielen. En uh, ja, Scheurs zijn reis uh, voortzetten. En uh, stelde zich prima. En uh, inmiddels uh, wist hij de tweede plaats over te nemen van Dennis van der Laar. Dit dat allemaal volgens dat Nieuws Langeveld aan de leiding met uh, drie of vier auto's uh, achter hem. Een uh, groepje wat flink aan het vechten uh, was dat toch uh, Nieuws Langeveld uh, wat wegliep. Het was uh, Dennis van der Laar die dacht, ja het scheurtje kan wel wat, ik ga je toch weer. En die uh, met een hele mooie actie waarvan we dachten, nou gaat het wel goed in de kassa. Remde hij toch Scheurs uit, pakte de plaat twee weer terug en is nu op weg naar uh, Nieuws Langeveld voor de leiding met dichterachter twee Scheurs. Niels Kool, op de vierde plaats, vijf is Mark Graaf dan inmiddels. En ja, de Suzuki's blijven leuke auto's. Het zijn allemaal jonge honden, niet allemaal. Maar het merendeel, mag nog niet op de openbare weg rijden, doet dat wel op een scooter. Of in het geval van onze plaats over Dennis van der Laren, Die rijdt in Zandvoort in de rond met zo'n mooie bromfietsautootje met zijn plaatje 45. <laughs> Geweldig. <laughs> ja, dan hoor je er toch een beetje bij. Ja, ja, ja. ja nee, maar op het circuit gaat hij dan uh, hier op het rechte eindje uit halen. Die Suzuki's uh, komen toch ook wel in de buurt van de 170. Maar uh, dorp maximaal 45. Of dorp of waar hij dan ook rijdt. Ja, Suzuki is eigenlijk met deze Swift toch weer helemaal terug in de, in de autosporten. Uh. Ja, het is alweer, uh, we zijn alweer een aantal jaren bezig daarin. Wie dat ook uh, was, dat is uh, Marcel Dekker. Die moet ik toch even uh, naar voren halen. Marcel Dekker, uh, eigenlijk seizoenenlang uh, bezig in die Zwift, altijd uh, meestrijdend om de kop. Uh, twee seizoenen gereden met een uh, motor. Nou, ze vonden het. Uh, Pinkster, weet je wat. We gaan uh, de motor rebuilden. Die gaan we erin hangen. Dan moet het weer beter gaan. Want, uh, nou, twee seizoenen geen uh, motorische problemen met die nieuwe motor. Uh, vrijdag was het al helemaal niks. Die motor uh, ontdekte niet. Uh, motor de motor dan maar uit. Een andere motor erin. En uh, we zien dat hij nu ook al uh, weer de eerste was die de pit moet opzoeken. Ja. Omdat het niet liep met die motor. Ja. Dus ja. Weinig succes ga dit weekend. Ik ga de boel vernieuwen. Maar uh, ja, je gaat eruit eigenlijk op achteruit. Ja, ja, ja. 23e plaats rijdt hij momenteel, dus dat schiet er echt niet op, nee. Nee, dat schiet nee. zeker niet voor hem. Oké. Okay. Nou, Peter die is natuurlijk de helft van vandaag tot nu toe. Net zijn actie op twee wielen door de Tarsenbocht. Dat zien we niet vaak. En wat je zei, Willem, het was kantje boord. Kantje boord van een soort. Deze was echt naar het omslagpot. Deze schip zien we overigens wel heel vaak op twee wielen. Maar dan draai je daar Audi S. Dat ze de keur, mee. Dat gaan ze ook maar niet op een hoofd waarvan we nou denken. En daar gaat het niet. Ja, ja, ja. Wel gingen in de Tarsenbocht, wie dat zijn, kan ik zo 1, 2, 3 niet maar waren twee auto's die elkaar geraakt hebben. In ieder geval was er een van de auto's van het uh, Team Coronel uh, bij betrokken. Die uh, zet zijn weg nu weer voort en dan zullen we zullen eens even kijken wie die Bel Hamel geweest is. Misschien, nou, dat was de nummer 19, de nummer 19 van het uh, team van Coronel. Ja, en ik zeg Bel Haalen, Hamel, nou ja, het is Jelle Belen. Uh, ja, Jelle, tegenlopen ook nog een jonge Joffrey. Hij is denk ik net 16, maar ja, ook. Uh... Links onderweg in die al in staat om een flinke snelle ronde te rijden, dat is van het probleem niet meer. Maar in een race met uh, gevechten om posities, uh, ja, dan wil het wel eens een keer uh, op de verkeerde manier eindigen. Zo is dat. Oké, okay, Willem, nou, we komen straks bij je terug voor, uh, ik denk zo'n beetje wel weer de finus. En ondertussen door nog even, en dan gaan we verder horen hoe het verder gaat met Swift, uh, de Swift Cup. Zo zien ze het. Ja, ja. Okay. Dankjewel. Hoi. Radio, alleen op ZFM. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really green De nieuwe single van KG Perry heet California Girls. Dat doet ze niet alleen, doet ze met Snoop Dogg. En dan voor Elder Barts Hoes is Johnny. En daar weer voor Propaganda Double Eye, Eye. En we even een momentje voor onszelf hebben, Binno. Ja, ja, dat moet ook gebeuren. Hè? Dat moet ook gebeuren. CFM ja. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Op het moment dat wij het momentje voor onszelf hadden, dan uh, race de Formado setcup gewoon uh, lekker door. Helemaal. En we zijn tenslotte, of we zijn nu alweer in de Final laps zoals dat uh, tegenwoordig zo mooi heet. En op uh, televisie dan ook te zien is, op ZWM uh, TV. En Dennis uh, of, uh, Willem van Densen. Ik, ja, ik zie naar Dennis van der Laten kijken, dus vandaar deze spraakverwarring. Uh, um, Willem van Denzen, die gaat ons vertellen wie waarschijnlijk nummer 1 gaat worden, hoewel het nog erg dicht tegen elkaar zit. Ja, nou ja, nummer 1 is er al geworden. Dat is Dennis van der Laag geworden. Ja, Twee toch wel. Jaren hier uit Zandvoort, nou, woonachtig op het punt van waar ik hier nu sta. hemelsbreed misschien anderhalve viergelijder en die uh, pakt hier zijn eerste overwinning in die... Uh, Formido, Zwift, Cup. Nou, helemaal geweldig. Tweede plaats uh, Peter Schreurs. En derde is het uh, Niels Kool uh, voor de Vier is dan uh, Marte Graaf. En uh, ja, we moeten toch altijd even kijken naar de dames. Dat doen we in dit geval op de baan. Vijf, uh, Laura Katsman. Oké. Okay. En, en, uh, en ik zie nog even dat nummer 66, Nick Hubbel, een, een enorm probleem heeft. Zijn hele neus ligt er zo'n beetje af. Uh, nou, dat is mij even van Benno, maar het kan heel goed dat je uh, dat ziet. Maar dat is uh, Nick Hummel, uh, ja, dat kan... Uh, uh, we gaan uh, verder nog even kijken wat er verder nog uh, ja. gebeurt. Dus, ja, het was natuurlijk Niels Langeveld die de leiding had, maar achter op het uh, screen was hij op een gegeven moment stil. En uh, ja, daar heeft uh, Den van de Laad dan op een hele mooie manier van uh, geprofiteerd. Wie uh, nog een drijftoe krijgt, dat was een van de coronel junioren. En het, uh, ja, met recht junioren, uh, dat is uh, Stijn Schothorst. Als je hem ziet, denk je, hey, de kleuterschool is open. Maar goed, uh, <laughs> die krijgt een toe. Het is ontgaan waarom die hem uh, gehad heeft. Het zal niet zijn dat hij ze eruit wist zo net Terwijl het niet regende, maar hij zal ongetwijfeld iets op de baan gedaan hebben. Wat van de wedstrijd waarin gedacht, jongen, dat mag niet. En dat doen we dus, niet. Nee. Kom jij maar even de pitching. Zo is dat uh, ook weer in de hoek. Het wordt druk in die hoek. Uh, Nick Hummel, die inderdaad nog steeds in zijn auto zit, uh, fotograaf Chris Schotanis uh, staat uh, bij hem. Dat is altijd wel mooi om te zien dat uh, de Zandvoorters, uh, wie de wel Chris, die uh, natuurlijk autosportfotograaf is, uh, uit, uh, fotograaf uit ha uh, Zandvoort. Uh, er altijd toch wel weer uh, weer strak bij is. Um, ja, hoe kon je deze race kwalificeren? Uh, vond je het een spannende race, Willem? Ja, er zat best wel uh, spanning in natuurlijk. Uh, het is uh, tot het eind en toe uh, zijn er toch mogelijkheden... ...om uh, van positie te winnen, uh, zeker in de kop. En dan is het uh, mooi om te zien dat het uh, de jonge ventjes zijn... Uh, ...die zich uh, toch wel goed weten te manifesteren op zo'n baan. En dat uh, vind ik altijd leuk en indrukwekkend uh, om te zien. En de spanning uh, is er gebleven tot de finish aan toe. Ja, precies, precies. Dat vonden wij eigenlijk ook wel. Nou, dan zit deze race er alweer op. En dan gaan we naar het zwaardere werk, denk ik dan. Met de uh, HTC Dutch. Ja, dat gaan we zo dadelijk uh, beginnen. En het wordt een uh, reis 2 van het weekend. en Het is een reis die toch ook wel uh, voor spektakel uh, moet gaan zorgen. Want we gaan daar onder andere Jeroen Blijke mogen zien, uh, die daar straks gaat uh, met zijn koffert. Ja, Jeroen uh, moet van achteraf uh, gaan starten, want Jeroen was uh, gisteren nog in Amerika. Waar hij een uh, mooie overwinning wist te behalen. En derhalve heeft hij zich niet uh, gekwalificeerd uh, voor de reis die dadelijk plaats gaat vinden. Dat gaat dus uh, leuk worden voor uh, herinneren en uh, vorig jaar things, uh, dat Jeroen ook achteraan moest starten hoe wist hij die race te winnen. Of gaat hij vandaag weer erom gaat lukken. Ja, ja, ja. Nou, dat wordt inderdaad dan heel spannend. En uh, nou, dat, ik hoop dat zijn jetlag um, geen parter gaat spelen. Maar goed, dat zullen we allemaal zien. Eens even kijken. 11 uur 40. Dat is uh, over uh, een goede 15 ah, uh, minuten. Dan gaat deze race van start. Ja, ja precies. Oké okay, Willem, dan komen we weer bij je terug. Dankjewel. Tot zover. tot okay, zover. Oké, tot zover. En wij gaan dan lekker weer ver met de muziek, denk ik, Benno. Ja, En ik hoop ja, ja, ja. dat Jaap Kommer een beetje wat interviews gaat scoren. Ja, dat hopen we. En uh, verder gaan we hier dus even weer op tafel staan dansen. Ik denk dat het ook. Beviel, dat beviel ons goed, hè. Nurkardek Trots is hier. I hate the treadmill every day. I hate the mundane things they say. The boredom sets in 9 to 5 At night, that's when I come on. I love our money, got me miss all of One is love, make you walk on first. And in none is love, you never live one As I love you from to walk on straight to you. If I me miss love, I'm Miss Miss Aloba, the time Miss I'm going to tell you when the time of Miss lover. Mijn ranks, Mr Loverman, lover, man. Love, love, lover, lover, lover, ja. En daarvoor nog een first, I like it. Ja. Aankomende week nog meer sport in Zandvoort en dat gebeurt allemaal op uh, van Venemaplein. En daar uh, nou heb ik een persbericht binnengekregen, al, uh, Andor. En er staat Albert Heijn van Venemaalplein Zandvoort. Maar dat, dat klopt toch niet? Dirk. Dirk, hè? ja, precies. Dan is de tekstschrijver. Uh, excuses, dames en heren. Zo staat het op de website zfmzandvoort.nl. En uh, in ieder geval, op het Venemaplein Daar wordt van 2 uur tot uh, 5 uur s middags. En dat allemaal op 26 mei, woensdagmiddag natuurlijk. Wordt er een uh, fanatiek gevoetbald tussen allerlei kids uit Zandvoort. In het KVB, Kalfwee, Straat voetbaltoernooi. En daar gaat het allemaal uh, plaatsvinden. En er zullen dus uh, uh, verschillende wedstrijden worden gespeeld. En nou dacht ik er nog ergens te hebben gelezen wanneer... Nou, het zal rond half vijf, geloof ik, zal de, uh, de uitreiking of half zes, geloof ik, de uitreiking van de, de prijzen zijn. Uh, ja, ja, um... Nou, dat is het dus. Oh. Spannende voetbalwedstrijd. Ja, dat is een heel kort berichtje eigenlijk. Ik ben het. Maar, maar ik dacht dat ik nog allerlei informatie in mijn hoofd had zitten. Maar dat, uh, ik kan het niet terugvinden. In je hoofd? In mijn hoofd. Nee, oh. ook niet. <laughs> niet op de website en niet in mijn hoofd. Nou, nee, dat, dat is wel erg, hè? Dat is wel heel ja, erg. erg ja. ja, goed. Maar uh, we gaan dus voetballen. We in gaan Zandvoort. voetballen. 26 nou, mei. Oké. Okay. Hey, we gaan even een muziekje draaien. Adam Lambert is hier met What You Want For Me. Lady, hear me tonight Adam Lambert. What you want for me? CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. En terwijl we ons, ons opmaken voor de HTC Dus GT 4 Champions Race nummer 2, was er toch nog even een bloedserieus moment op het circuit uh, Willem, uh, wij zagen allemaal mensen toch uh, ja, een, uh, een minuut stilte in acht nemen. Okay, uh... Ja, ik moet je zeggen dat ik daar niet uh, mee bezig ben. We waren in het mediacentrum met de examen, ja, twee interviews gedaan uh, uh, met de Suzuki Swift Cup. Dus dat is mijn Oké, uh. Oké, okay, okay. dus ik ben daar ook niet doorgevallen. Dus ik weet niet of jij daar meer over kan vertellen. Nee, nee, helaas niet. Uh, dat, uh, dat lukt ons ook even niet. Vandaar dat we jou gelijk gingen bellen en uh, um, in de hoop dat jij het kon vertellen. Nou, dat lezen we wel, uh, wel op een andere keer. Um, ja, uh, hoe is het verder uh, Willem met uh, de voorbereidingen van deze race? Ja, die uh, zijn volop uh, in gang natuurlijk. De is aan Zes betreffende startposities. Ja. En dan kijken we naar uh, wie er van plaats plaat 1 uh, mag en gaat trekken En dat is Henry Sumbrink. Honny die rijdt in de gele Data house, uh, Corvette. Dat is de auto waar uh, Danny van Dongen afgelopen zaterdag uh, in, uh, tweede mee werd in de race. Die, die werd tweede op uh, 40.000 uh, achter uh, Jan-Joris Vrijl. Jan-Joris Bruil die we nu uh, ook de uh, plaat 2 uh, gaan zien vertrekken. Uh, derde, ...gaat ze tegen Duncan Eisman. en zoals ik al eerder zei... ...ja, er zijn een aantal uh, auto's die, uh, die zijn erachter gezet... ...ja, niet te zeer omdat ze wat misdaan hebben... ...ja, ze waren gewoon niet aanwezig zaterdag... ...en konden derhalve niet uh, kwalificeren... ...en uh, wie dat onder andere zijn... Uh, ...ja, dat is Simon Knap met uh, BMW uh, M3... ...die kon niet kwalificeren vanwege technische problemen... Bernard van Oranje, uh, die was in Italië... ...dat weet hij ook nog niet uit... Uh... Ik ja. heb ook al gedaan dat Sebastian Bleken en uh, Jeroen Bleken mogen. ...in Amerika, gisteren, ja, die gaan allemaal vertrekken van achteren. Uh, net als uh, Matthijs Bakker uh, die uh, afgelopen vrijdag de polsje... Uh, ...waarmee die afget is uh, ja, op een manier verbouwde ...zodat hij niet meer kon uh, kwalificeren gisteren. En dat uh, gaat toch voor extra spektakel zorgen in deze race mogen aannemen. De race, uh, de auto's die nu op weg zijn uh, met een uh, opwarm rond. Ja, inderdaad. We zien ze gaan. Uh, 17, 17, auto's, uh, uh, uh, uh, ja, lang in dat veld. En uh, nou, dat, uh, zit een grote verschil eigenlijk tussen deze, deze racewagens, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende merken. Ja, we hebben uh, verschillende merken. Nou, in principe zouden weinig ten, uh, verschil moeten zijn. Vorige uh, keer hier een uh, uh, voor het seizoen uh, een Bob noemen ze dat gewoon. ...balance of performance uh, gedaan, dus dan uh, wordt er een uh, bepaalde rijder die niet actief is in uh, deze klasse... ...die wordt met die auto's de baan opgestuurd. Uh, en ja, die moet het maximaal uit een auto halen en, en dan rijdt hij met een concept 41 uh, en die rijdt uh, om naar een 41 zou wel heel snel zijn, uh, zeg maar 1,48, uh, 49, om maar een dwarsstraat te noemen. En dan met een Porsche en dan uh, ja, als dezelfde man in dezelfde auto veel sneller is, dan uh, krijgt die auto wat restricties opgelegd, uh, het zij uh, aan vermogen, het zij aan... Uh, ...wagenhoogte of zo... ...en uh, op die manier probeer je toch die auto's zo gelijkwaardig uh, te krijgen... ...ondanks dat het uh, verschillende merken zijn. Ja, ja, ja. Oké, okay. en des te spannender wordt de strijd in ieder geval. Ja, precies. Dan ja. is het toch uh, dat de auto's... Uh, ...ja, het mag niet zo zijn dat er een auto bij is... Uh, ...die te ver bovenuit springt... En, uh, wegrijdt en uh, alles uh, ver achter zich laat. Dat is niet de bedoeling van dit uh, Dutch Kater 4 kampioenschap En dat uh, gebeurt ook niet uh, tot nu toe. Want als je kijkt naar de afgelopen zaterdag, om bijvoorbeeld uh, te noemen dat de tweede 20.000 op uh, 40.000 uh, van een seconde en dat na een race van 25 uh, minuten. Ja, dat zegt genoeg over de competitie in deze klasse. Ja, precies, precies, precies. En... Um... Nou ja, dus we gaan het allemaal volgen. De wagens zitten in de opwarmronde. Ik zie ze lekker al glijden om de bandjes op te warmen. En straks na de start komen we even bij je terug, Willem. Ja, dat gaan we nog redden, want ik vergeet steeds de tijd. Dus we zitten tegen de kwart voor twaalf aan. En dan gaan we even de start met je evalueren. Dankjewel, tot zover. Tot zover. Hoi. Tot oeh. better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking Ooh -hoo. ooh -hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree Ooh -hoo. ooh -hoo. I felt a little fear upon my back I said, don't look back, just keep on walking Ooh -hoo. ooh -hoo. When the big black horse said look this way, he said, Helen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 Katie Tomstal was dat Black Horse and the Cherry Pie. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, we gaan gelijk naar het circuit om met Willem even de start door te nemen van de Dutch GT4, want dat zag er toch wel heel spectaculair uit Willem. Ja, dat klopt helemaal. Dutch GT4, rollende start weer, we hier en ja, dan komen de auto's al uh, toch wel met wat snelheid uh, richting startlijn. Op een gegeven moment is het de leider uh, die iemand bepalen en nu gaan we vol vast. Nou, en, Bart, Henry, Sundring, en dat deed en ook. Die ging vol gas. Uh, dat was een start uh, met uh, wat auto's. die zich wel uh, een aardige positie uh, verder naar voren. Uh, probeerde te, te werken. Dat lukt onder andere. Uh, Nicky die al uh, vanuit zijn vijfde uh, positie wat plekken wist te pakken. Het was ook uh, Dunkenhuis. Uh, ja, die uh, samen met uh, Christian Frankenhout. Christian Frankenhout achter hem. start was gewoon voor hem. Maar de auto's uh, raakten elkaar toch. En uh, ja, dat heeft uh, Christian Frankenhout... Uh, de Dutch die kampion van het afgelopen seizoen ja, daartoe geleid dat hij even moeten opgeven. De Porsche aan de kant uh, moeten zetten en uh, einde oefening uh, voor deze race. Uh, vanmiddag is er uh, voor hem dan uh, nog wel een race. Een race over 50 minuten uh, die hij samen met zijn hoort heeft. Maar in race 1 uh, van de dag voor hem zijn niet verder gekomen. als Tarzan aan bocht uit. Dan kijken we nog even naar uh, de Blekenmolens. Uh, verder dan achteren start. Uh, we zagen uh, ze pas al terug, dacht ik, op uh, Nummer acht, al, al, naar, euh, nummer, uh, ...positie nummer 8... ...en Jeroen blijkt me al... ...naar nummer... ...positie nummer 10. We kijken, dan komen we komen ook hier aan... ...met Harry uh, Sundring... ...en uh, Nick Katberg... is ook niet... Uh, ...eerst eerste beste... Ook, ...actief uh, in Europa... ...in de uh, Renault-Meykaan Cup... ...en uh, hij zit eigenlijk... Al, uh, ...met zijn Ginetta... ...op de bumper... Uh, ...van Sundring. De Derde is het dan... Uh, ...de Porsche... ...van uh, Matthijs Harkema, ...4, Jan Joris... ...en dan kijken we even... Ja, Bunker Huisman, uh, die rijdt nog uh, flink uh, rond in het veld, ondanks zijn uh, echte gemades met uh, Christian Frankerhuis. Maar vooral nog uh, gevecht om de kop tussen uh, Harry Chambrun en Nicky Kaksberg. Ja, inderdaad. En uh, de bleke malletjes vlak achter elkaar, Willem. Het is uh, de broertjes, die gaan uh, als een mes uh, door de boot erheen. Ja. Ja, ze zijn uh, vannacht uh, zeg maar teruggekomen vliegen vanuit uh, Californië, Lacuna Zeka, waar ze een race hadden. En die uh, succesvol hebben afgesloten als winnaar. Maar oh. of dat hier gaat lukken, dat uh, is nog de vraag. Dus, dus ja, inderdaad, dat is inderdaad nog maar de vraag. Uh, maar de Blecus Molles die racen tegenwoordig dus ook al in, in Amerika? Nou ja, vooral uh, Jeroen, die is daar actief uh, met zijn Porsche. Ja, je, waar is Jeroen nou ook niet actief? Hier, De race daar ergens. En zoals weekenden als dit, uh, reist hij zelf nog uh, niet alleen in twee verschillende landen, maar ook op twee verschillende continenten. Ja, ja dat is ongelooflijk. Nou, een internationaal coureur in onze eigen regio, dat is natuurlijk altijd helemaal geweldig. Goed Willem, dankjewel tot zover. En uh, we komen graag straks bij je terug voor het vervolg. Hey, we gaan even luisteren, Benno, naar uh, een interview wat uh, Jaap had met Dennis van der Laar. Het uh, gaat een beetje snel met uh, Dennis van der Laar. Uh, vorige keer stond hij al op het podium, maar nu staat hij op het hoogste schafot. Ja, hoogste, ja, eerste. Dat was een hele mooie race. Ik kon uh, tweede starten, mooi achter Niels Langeveld aan. En toen, uh, nou, ik kon hem goed volgen. Toen een paar uh, rondjes later, toen ik zag zijn band slechter worden, toen, uh, nou, toen viel hij een en weer. weg. Ik weet zijn probleem nog niet, maar... En uh, ik had daarvoor een uh, foutje, ging ik uh, bij de Audi S, rende ik eigenlijk helemaal dwars, maar ik ving hem nog net op. Nou, Super mooie race, mooie gevechten gehad. Ja, op een gegeven moment je uh, het al een keer, lag je bij Start en finish lag je al voorbij, je wilde buitenom, maar dat is een heel moeilijk punt hè, Tarzan buitenom. Ja, Tarzan buitenom, dat lukt niet vaak. Nou, ik, uh, kon in zijn slipstream kon ik er voorbij, maar Niels verdedigde heel goed, dus uh, ik kon uh, niet de binnenkant kiezen, jammer. Maar het een beetje massig gehad dat hij uh, wegviel. Ja, op, op een gegeven moment dat hij wegviel, uh, moest je gaan verdedigen naar uh, Peter Scheurs toe. Hij heeft toch wel flink de druk erop gezet. Is er een moment geweest dat je dacht van, en nu is hij me toch voorbij? Ja, ik had uh, voor de race nog met uh, Melvin de Groot gepraat. Uh, hij heeft mij een paar verdedigtips tips geschreven. En uh, toen, uh, bij de Tarzan, toen uh, remde ik ietsje te laat, schoot ik een beetje door. Maar toen kon ik uh, bij de gerlach zetten die er me naast. Maar ik hield gewoon, ik, hield, uh, ja, ik uh, stuurde gewoon in. En toen kon ik bij de zat ik goed aan de binnenkant. En toen uh, nou, kon, ik, uh, kon ik nog net verdedigen. Ja, vanmiddag uh, weer een race. Uh, we hebben nu in de Zwift ook uh, de reverse grid. Dus jij houdt in, jij gaat van uh, positie 8 uh, van start. Ja, van positie 8, ja. Ik hoop echt een supermooie race te hebben. En een mooie, uh, een mooie gevecht te hebben. En... Uh, weer naar het podium te gaan. Nou, we hopen je vanmiddag hier weer te zien. In ieder geval succes vanmiddag. Dankjewel.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 Zes minuten voor 12 alweer binnen. Time flies when you're having fun. En no, uh, fun inderdaad. is uh, op het squeerpark Zandvoort. Shout to the top worden we voorbij komen. Stielkansel. CFM Race Radio. Pit Report. Bit Report. Even kijken met Willem van Denzen hoe Jeroen Blekenmolen het doet in deze GT's Champion Race 2, Race 17. coureurs gingen er van start. En Willem, waar rijdt Jeroen zo ongeveer? Ja, Jeroen Bleken inmiddels alweer uh, opgeklommen naar de vijfde plaats. Jeroen uh, die met een uh, schitterende actie eigenlijk uh, Duncan Huisman uh, verschalkte. En dat deed hij in het uh, schijfvlak. Nou, uh, dat is de bocht al uh, van de bal. Uh. Nou, als je daar ook nog op die manier. Uh, Iemand voorbij gaat, wat ook niet de minste is, uh, Duncan Maar nou, Dan ben je goed onderweg. Onderweg is uh, Jeroen nu op uh, plaats 5. Hij is onderweg uh, richting uh, Jan-Joris. Jan-Joris die in de Ars in Martin rijdt. Uh, ja, het gaat tussen uh, Jan-Joris en uh, Jeroen. Het is nog een uh, kleine twee seconden. Jeroen uh, op dit moment ook uh, de snelste op de baan. En, uh, ja, we gaan kijken hoe ver. Uh, zijn uh, inhaalrace uh, waar hij gaat eindigen. Inmiddels uh, opgerukt van uh, plaats 17 naar uh, plaats 5. Uh, ja, het grootste gedeelte heeft hij al gedaan. Uh, wat hij in moet halen. Maar de moeilijkste uh, die komen er dan. Aan. Ja natuurlijk. En hij heeft 9 seconden achterstand op uh, Henry Sumbrick die uh, uh, op de nummer 1 uh, plaats rijdt. Met zijn, ook met een Corvette uh, c 6 dus, uh, ja, die, die rijdt uh, voor hetzelfde het team dat is eh uh, oh. datahouse uh, Corvette. Die mooie geel uh, zwart ja, en dan komen er vast nog 10 natuurlijk. Nou, ik denk niet dat die er zijn in oh. dit geval. Uh, nee, daar moeten we ons uh, geen zorgen over maken. Geen zorgen over maken. Oké, okay. hoe ver zijn we in deze race, Willem? Ik heb uh, zes, zes ronden gereden. Ja. We hebben zes ronden gereden. Gisteren, zaterdag, zijn we dan 25 minuten dat we de dertien ronde halen. Dus het is een beetje afhankelijk natuurlijk van uh, hoe het uh, verkeer op de baan is. En uh, of er nog even wel een safety car komt. Maar dat zijn races over 25 minuten. Oké. Okay, nou, na het nieuws bij Maurice Mulder. Meer natuurlijk over deze Dutch GT4 Championship Race. En dan, uh, nou, dan wens ik je verder voor de rest van de dag een hele mooie race. Dag Willem. Ja, dat gaat tijdelijk ook. En uh, geniet nog van het zonnetje, Benno. Welk zonnetje? Okay. <laughs> Welk zonnetje? <laughs> Welk zonnetje? Nee, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Willem. Je moet niet te bruin worden, hè, Benno. Nee, nee, nee. Ik ben een station, ik blijf binnen. Precies, dat doe ja. je heel goed. Hè? Maar Achter ik heb wel de gelezen de graad... dat zon tegenwoordig is weer goed voor je. Is dat zo? Ja, ja, ja. Oh. Dus uh, nou, dan, dan, dan, dan waag ik me toch maar weer in het zonnetje. Nou, prima toch. Ja. Oh. Fijne. En fijne dag verder, Elon. Ja, dankjewel. Hoi. Tot de volgende keer maar weer, hè. Hoi. Dag. Goed zo meteen Maurice Mulder en Jos uh, van Dam. Dam. Dat is laatste voor 12 uur. London Beach. I've been thinking about you.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 Volgens minister Smith van Buitenlandse Zaken is uit politieonderzoek gebleken dat de Israëlische geheime dienst, de Mossad, betrokken was bij de vervalsing van vier Australische paspoorten. Die waren gebruikt bij de moord op een kopstuk van Hamas in een hotel in Dubai. Bij die operatie werden ook Britse, Duitse, Franse en Ierse paspoorten gebruikt. De moord en de paspoortkwestie leidden tot een diplomatieke rel. In maart zette Groot-Brittannië een Israëlische diplomaat het land uit. Door de staking bij British Airways zijn tot nu toe vier vluchten vanaf Schiphol naar Londen niet doorgegaan. Ook drie vluchten vanaf Heathrow naar Schiphol werden geannuleerd. Cabinepersoneel van de Britse luchtvaartmaatschappij is vandaag begonnen aan een vijfdaagse staking. Niet alle personeelsleden doen mee aan de staking. En British Airways denkt dat daardoor ongeveer de helft van de korte en lange afstandsvluchten kan doorgaan. Zuid-Korea eist Noord-Koreaanse excuses voor het tot zinken brengen... van een Zuid-Koreaans marineschip in maart, waarbij 46 Zuid-Koreanen omkwamen. De Zuid-Koreaanse president Lee heeft in een toespraak gezegd... dat alle handelscontacten met het buurland worden opgeschort. Hij legt de zaak voor aan de VN-veiligheidsraad... en heeft daarbij de volledige steun van de Amerikaanse regering. Het conflict overschaduwt het tweedaagse overleg tussen de VS en China in Peking. De Amerikanen zoeken de steun van China om het conflict te sussen... Machina stelt zich neutraal op in de kwestie. Filmproducent iWorks is op zoek naar dikke jongens voor de hoofdrol in de speelfilm Dick Trom. Jongens tussen de 9 en 14 jaar met flink overgewicht kunnen zich via internet opgeven voor een auditie. Dick Trom werd een nationale beroemdheid door de zes boeken die Johan Kievit begin van de vorige eeuw over hem schreef. In de jaren 60 en 70 is Dick Trom al een aantal keer verfilmd.